Maar deze is vanavond al online gezet. De video stond op een server van de overheid... en bleek gemakkelijk te bereiken, zegt de ontdekker Anne-Jan Roeleveld. Hij plaatste een link op zijn Twitter-account. Roeleveld zegt dat hij oude video's van het Koninklijk Huis bekeek... dat hij de datum in het internetadres wijzigde. Toen kreeg hij de toespraak van dit jaar te zien. Vorig jaar lekte de miljoenennota op soortgelijke wijze uit. En vorige maand werd de RVD ook al in verlegenheid gebracht... toen de eerste beediging van het kabinet over moest. De actie Serious Request van Radio Zender 3FM heeft dit jaar een recordbedrag van ruim 12,2 miljoen euro opgeleverd. Dat bedrag is bekendgemaakt nadat DJ's Giel Beelen, Michiel Venstra en Gerard Ekdom het glazen huis vanavond na zes dagen hadden verlaten. Het glazen huis stond dit jaar in Enschede. De opbrengst uit het aanvragen van verzoeknummers, veilingen en andere inzamelingsacties gaat naar het bestrijden van babysterfte. Afgelopen middag werd al duidelijk dat het record van vorig jaar zou worden verbroken. Toen was al bijna het eindbedrag van 2011 binnen. Toen werd 8,6 miljoen ingezameld. In het water langs de kanaalweg in Rotterdam is het lichaam gevonden van de 57-jarige Petra Stork. Ze werd al ruim twee weken vermist. Het lichaam werd vanmiddag door voorbijgangers ontdekt. Hoe de vrouw om het leven is gekomen moet nog duidelijk worden. De afgelopen weken werd er uitgebreid naar Petra Stork gezocht. De politie kreeg daarbij hulp van de Koninklijke Marine.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 Goedenacht, welkom in Casaluna. In deze kerstnacht is in een, een heleboel kerken weer uit volle borst over vrede op aarde gezongen. En ook dit jaar is de realiteit op heel veel plekken in de wereld anders. In Syrië bijvoorbeeld wordt nu al ruim anderhalf jaar strijd gevoerd... en de gevechten lijken steeds meedogenlozer te worden. Inmiddels zijn meer dan 40.000 mensen omgekomen... in de oorlog tussen het leger van president Assad en het vrije Syrische leger. Het einde is nog niet in zicht, al wordt steeds vaker gezegd... dat Assad uh, het uiteindelijk niet zal redden, dat zijn leger verslagen zal worden... en hij zal verdwijnen op welke manier dan ook. Behalve dat er veel mensen zijn omgekomen door deze burgeroorlog... hebben ook veel Syriërs hun huizen verlaten om naar het buitenland te vluchten. Met name Turkije, Jordanië en Libanon vangen veel vluchtelingen op. Mijn gast van vannacht woont in Beirut... en werkt daar voor vluchtelingenorganisatie AML Association International. Hartelijk welkom, Sam van Vliet. Goeienacht. Trekken er op, ook nu nog steeds veel mensen de grens over? Ja, dagelijks. Als, elk moment als er een, iets gebeurt... Uh, als er een bom is in Damascus, dan komt er een nieuwe golf vluchtelingen. Afhankelijk van waar dat heeft plaatsgevonden. Heb jij enig uh, uh, idee hoeveel mensen er in totaal gevlucht zijn uit Syrië? Naar Libanon het is het heel moeilijk om te zeggen. Omdat de Libanese douane geen cijfers bijhoudt van vluchtelingen die het land binnenkomen. Ja. En uh, de VN uh, die registreert vluchtelingen. Dus die noemen er nu iets van 130.000, maar er zijn schattingen van uh, misschien wel 500.000. In Libanon alleen? In Libanon. En die andere landen? Heb je wel... uh, die andere landen, nou ja, dat zullen, dat zullen er enkele miljoenen zijn intussen. Maar het, is, ja, het concept vluchteling is een beetje moeilijk. We kunnen vluchteling als iemand zien die hulp nodig heeft, die er, zijn land ontvlucht. Of, of een zakenman die ze, als zijn zaken verzet uh, naar Turkije. En eigenlijk ook vlucht voor zijn land, maar niet een typische vluchteling die hulp nodig heeft. Ja. Dus in, in Syrië heeft ook heel veel rijke mensen die tijdelijk in Libanon verblijven... of in hotels wonen, totdat de situatie weer verbetert in Syrië. Ja, ja die redden zichzelf. Maar er zijn ook veel mensen die zichzelf niet kunnen redden. Klopt. En hoe wonen die mensen over het algemeen in Libanon? Het verschilt erg. Het, het is goed om te weten ook dat voordat de, de crisis in Syrië begon... waren er van oudsher heel veel Syriërs in Libanon te werken. Libanon is een, is een rijker en welvarender land dan de, dan de grote Syrië-buur... Syrië en uh, mensen komen, Syriërs komen veel om geld te verdienen als gastarbeiders en gaan dan weer terug uh, naar hun land Syrië. Ja. Uh, nu wonen ze, omdat er zoveel Syriërs zijn, zijn er geen huizen meer om te, om te huren. Dus mensen wonen soms in, de, in garages, in onafgemaakte huizen. Of in de, de tentjes op het land, waar, waar de landarbeiders altijd woonden. Mm -hmm. Maar die hebben nu hun gezinnen erbij gehaald. Dus tentjes. Dus die wonen wat, heel krap daar. Die wonen heel krap en, en koud. En, niet goed voor kinderen. Maar er is niet een speciaal uh, tentenkamp opgericht... voor de Syrische vluchtelingen? Nee, nee. In tegenstelling tot syrië en Jordanië... waarbij de regeringen welwillend staan... ten opzichte van de Syrische vluchtelingen... een politieke rol hebben ja. in, in het proces in Syrië. Uh, Libanon is, ligt heel ingewikkeld. Historisch hebben Libanon en Syrië veel banden met elkaar. Het is één ja, Frans... Syrië heeft daar de boel uitgemaakt, zou je kunnen zeggen. Heeft daar... Lange tijd, ja. ja. En voor som, dat ligt aan, aan de interpretatie... maar heeft een rol gespeeld in de oplossing van de... Uh, burgeroorlog. Ja. Maar omdat het nog zo gevoelig ligt... Um, is het te politiek te gevoelig... voor Libanon om, om kampen te creëren... en om mensen in kampmatig op te vangen. En daarom is het ook zo moeilijk om hulpverlening te coördineren... om mensen te tellen... om de noodzaak uh, in te zien. Omdat het in Libanon heel anders is dan in, in Jordanië en Turkije. Want het ligt heel gevoelig, zeg je... omdat mensen dat niet zouden accepteren? twee oh, verschillende oorzaken. Libanese, uh, de, waar, de, waar de vluchtelingen zijn, zijn veel arme delen. En uh, veel zijn ook um, um, voorstander van het Assad regime, of hebben daar ba banden mee. Dus de, opvang... de vluchtelingen of de Libanezen? De Libaneese, de, de host communities. Ja. Ontvangstcommittee? Nee. Ja, ja nee, de, de, de, de dorpen waar ze naartoe vluchten. Precies, dus precies. Uh, dus, die, uh, dus als je dus vluchtelingen opvangt, dus dat is dat ook een politiek statement. Dan, af, dan accepteer je het feit dat mensen een regime ontvluchten. En dat kan vaak, uh, dat is, veel, veel mo is moeilijk voor sommige delen. Dus elke vluchteling in Libanon die gaat naar een plek waar hij zich veilig voelt. Dus die kan niet naar alle plekken in Libanon ook. Ja, ja. En uh, Libanon heeft van oudsher heel veel Palestijnen op, opgevangen. En men dacht dat die altijd terug zouden gaan. En nu, na, na meer dan 60 jaar, zijn er nog steeds heel veel Palestijnse kampen. En men is bang dat het ook met Syrische tentenkampen zal ja. gaan gebeuren. Maar zijn het alleen maar mensen die Assad ontvluchten? Of zijn het ook mensen die de oorlog ontvluchten? En misschien wel juist aan de kant van Assad staan? Klopt, klopt. Er zijn heel veel uh, uh, groepen die uh, lange tijd voor de regering hebben gewerkt. of daar uh, indirect van hebben geprofiteerd. En die zitten in andere delen van Libanon wat gedomineerd wordt door Hezbollah, door, of door Hezbollah-geleerde geleerde partijen... wat pro-Assad-regime is, de politieke partij in Libanon. Mm -hmm. En uh, die gaan ook naar plekken die door Hezbollah gesteund worden. En Hezbollah heeft ook allemaal hulpprogramma's voor de vluchtelingen. Maar dat betekent dat die vluchtelingen van elkaar gescheiden zijn... de aanhangers van Assad en Klopt. de aanhangers van het vrije oh, ja, Syrische leger. Ja, dezelfde scheiding zoals die in Syrië er is... wordt voortgezet in Libanon en heeft ook heel veel banden... Uh, dus nogmaals, waarom de, waarom de relatie tussen Libanon en Syrië... en dat hele vluchtelingprobleem zo ingewikkeld is... is ook omdat heel veel Libanezen getrouwd zijn met Syriërs. En uh, heel veel uh, Libanezen hebben ook al lange tijd in Syrië gewoond. Uh, veel uh, pelgrimages ook, zaken. Dus nu veel uh, Syriërs die nu naar Libanon gaan... die gaan naar familie of vrienden of de vorige baas. Of de... En heel veel mensen gaan niet zomaar... Uh, nou ja, soms wel, maar niet heel veel. Mensen hebben altijd een plan als ze ergens naartoe gaan. Die hebben altijd een huis, een idee, een gedachte. Daar kan mijn man werk ja. vinden, daar kunnen we overnachten. En die relaties tussen Syrië en Libanon bestaan heel erg. En als gevolg van die relaties zijn ze ook vrij uh, gastvrij? Kun je dat zeggen? Ja, ook, ook omdat in 2006 toen Israël. Uh, uh, delen van Libanon bombardeerden, zijn veel Libanese naar Syrië gevlucht. En met name naar Homs, de stad uh, die vorig jaar zo onder, onder schot lag. Ja. Heel en vlucht. waar nu uh, een gifgasaanval is geweest, heb ik begrepen. Ja. Waar, waarbij dat zeven mensen zijn omgekomen. Ja. Ja. Ja. ja, hoewel het nieuws ook, zoals wij dat hier ontvangen in Nederland... is heel moeilijk om uh, na te gaan of dat correct ja. is. Ja, daar hebben we het straks nog wel even over. Maar, maar uit hond zijn dus mensen... Dus zij zijn daarheen gevlucht, nu komen ze terug als het ware. Precies, precies. Dus een, een, een return of favor hm. voor veel uh, Libanese gastfamilies. En wat doe jij dan? Uh, want die vluchtelingen wonen overal, hebben misschien niet allemaal hulp nodig. Maar hoe vind je de mensen die wel hulp nodig hebben? Of vinden ze jou? Vinden ze jullie? Uh, nou, daarin is het heel interessant. Om met een lokale Libanese organisatie te werken. Want in tot AMEL uh, Association International is een Libanese NGO? Correct, ja. Het is een, een Libanese NGO die uh, 22 centra, een soort uh, gemeenschapscentra in het land heeft, die in tijden van crisis uh, worden ingezet voor emergency programma's uh, en een groot uh, vrijwilligersnetwerk heeft. En dat zijn ook met name gezondheidscentra. En nu doen we daar gezondheids- en onderwijsprojecten voor Syrische vluchtelingen. En de mensen weten van AMEL. Als een Syrische vluchteling ergens in een dorpje woont, dan vraag je, je waar is hier de hulp? En dan zeg ik: ga maar naar Amel. En dan weet men dat te vinden. En jullie, dat, gaat, dat is met name gericht op de gez gezondheid en het onderwijs? Correct, ja. ja. Want veel mensen zijn gewond of ziek ook? Uh, veel mensen hebben heel veel, uh, heel veel. Heel veel vrouwen zijn zwanger. Oh. <laughs> ja, dat zou je niet verwachten in een vluchtelingensituatie. Uh, er wordt wel eens geanalyseerd dat mensen. Dat vluchten is ook heel veel wachten. is heel veel. Voor ja. tv zitten. Er zijn heel veel Syriërs, dus die miljoenen Syriërs, die kijken 24 uur per dag al die zieren of al Arabië. Ja, en die zien al die bomaanslagen vroeg, ja. en al dat bloed. En dus dat levert heel veel spanning in de familie. En die, nou, er worden ook heel veel kinderen gemaakt in de tijden dat, er, dat mensen in onzekerheid leven. Dus heel veel Syrische vrouwen hebben, hoeft, um, hebben hulp nodig uh, voor de pre- en postnatale zorg. En, uh, en heel veel vitamines. En heel veel kinderen hebben infecties omdat ze in die tent wonen. En, uh, mensen hebben veel uh, medische behoeftes. Yeah. Gewonden worden verzorgd door het internationale Rode Kruis, niet door ons. En het onderwijs, want waar ben jij op gericht zelf? Uh, wat, doe jij voor, wat voor hulp geef jij? Of, of oh, coördineer? Ik, ben, ik coördineer programma's ja. als een soort tussenschakel tuss, tussen de lokale staf, de Libanese staf en de internationale organisaties die fondsen geven voor, de, voor die projecten. Vaak is er een groot verschil tussen, tussen de internationale organisaties die echt actief zijn en lokale netwerken die bestaan. Yeah. En, uh, en da daarom is het interessant dat AMAL daarin actief is. Door omdat in Libanon is het heel politiek gevoelig om hulp te geven en kan je ook niet uh, als je een kind uh, een activiteit doet met kinderen kan je niet zomaar van in een één dorpje naar een andere dorpje. Misschien wonen in die andere dorpen wel uh, een, een sectarische groep die uh, vijandig is ten opzichte van die van de achtergrond van die kinderen. Dus dan is het gevaarlijk. Dus die kennis moet je allemaal hebben om activiteiten te doen in Libanon. Zeker met het politiek beladen gegeven van, van het Syrië-conflict. Ja. Dus je moet weten waar je naartoe kunt. Je moet weten waar de vijanden wonen. Ja, vijanden. Het ligt, ja, mensen die niet, uh, niet positief staan... ten opzichte van de komst van, van mensen van de andere groep. Ja. En kom je dan uh, als... Coördinator ook veel in contact met vluchtelingen? Of jij ja. dan op wat grotere afstand? Nee, nee, nee. Mijn, mijn, ik heb een veldpositie. Hoewel ik ook wel eens... Uh, ik zit twee dagen op kantoor en drie dagen in het veld. En ik werk in de Beka-vallei. Dat is een grote vallei achter de heuvels van Israël? Nee, af... tegen Syrië oh, aan, nee, de, nee. Aan, de, aan de oostkant. Ja. En nu werk ik ook in het zuiden. Dat is naar de Israëlische grens. En uh, vooral in Beka zijn heel veel Syrische vluchtelingen gekomen. Beka was voorheen ook Syrisch, Dus er zijn heel veel banden. Dus nogmaals, een vluchtelingenstroom creëert zich vanwege de historische ontwikkelingen die er al bestaan ten opzichte tussen de vluchtelingen en de plekken waar ze naartoe gaan. Hm. En dus kom jij met in contact en gaan we zo meteen bespreken... wat voor uh, gesprekken je dan voor, wat voor verhalen je van die mensen hoort. Sam van Vliet is uh, tot kwart voor je te gast in Kazaluna. Ik wijs u even op onze website voor meer informatie over deze aflevering of andere. De website is radio1.nl, daar kunt u uh, dit gesprek ook morgen weer terug... Nou wat zeg ik, dit wordt meteen na de uitzending geregeld... dus uh, u kunt hem heel snel weer terugluisteren. Ik weet niet of u daar meteen behoefte aan heeft, maar het kan ook de komende tijd natuurlijk. En u kunt dit gesprek ook podcasten. En uh, als u daar toch bent op die site radio1.nl... meld u dan ook even aan voor onze nieuwsbrief. Als u dat nog niet gedaan heeft, want dan krijgt u die iedere week. Die is vandaag weer gemaakt. Ziet er weer picobello uit. En tot slot wijs ik u ook nog even op de Facebook-site van Casaluna. Um, Sam, de, de speciale VN-gezant voor Syrië, Lakdar Brahimi... een dat. Uh, die heeft uh, vandaag een gesprek gehad... met president uh, Bashar al-Assad... En uh, daar is weer niet zoveel uitgekomen. Althans, hij heeft er niks over gezegd, maar het, is, het ziet er niet zo gunstig uit. Uh, ja, we hadden het net over die gifgasaanval in Homs. Er is een, een, uh, in een andere provincie is er een bakkerij gebombardeerd... waar bijna 100 mensen bij zijn omgekomen. Er gebeurt nog iedere dag van alles. Het nieuws lijkt wel steeds somberder te worden. Uh, hoe, hoe zijn de verhalen van de mensen met wie jij werkt daar? Worden die ook steeds somberder? Ja, nou, het is nu een crisis die al lang duurt. Al anderhalf jaar. En naarmate die crisis langer wordt... worden ook de verhalen van de mensen anders. Dus is, Ik heb veel verhalen gehoord van mensen... wiens huizen uh, zijn gebombardeerd. Wiens winkels zijn gebombardeerd. Uh, die daarom zijn uh, gevlucht. Maar tegelijkertijd uh, zijn er ook veel plekken in Syrië... die niet onder uh, bombardementen vallen. En wat wij veel nieuws zien... en ik word ook wel ben nu ook um, beïnvloed door de manier waarop het nieuws wordt gebracht in Libanon. Waar ook veel pro-Assad uh, groepen zijn en ja. anti-Assad groepen... en de verhalen van vluchtelingen. En die mix levert een ander beeld op dan ik hier zie in de Nederlandse media. Uh, waarbij Syrië niet totaal in oorlog is. Waarbij er veel plekken zijn waarin, waarin gevochten worden, met name de steden. Maar in andere delen het leven ook gewoon doorgaat. Ja. En uh, ook hulpprogramma's trekken ook mensen aan... Dus we hebben ook veel mensen in Libanon, uit Syrië, eh, landloze boeren... Eh, die naar Libanon komen omdat er hulpprogramma's zijn. Ja, ja. Die worden gerealiseerd. Ja, dus die zouden dat misschien anders ook wel gewild hebben, zonder oorlog. Soms wel, soms ja. wel. Ja, nou, het beeld wat wij hebben is, is een, een, een hele vrede dictator, zou je kunnen zeggen. Een man die zijn eigen volk aanvalt, die bombardeert, die, die mensen straft... Die, echt steeds medogelozer lijkt te worden aan de ene kant. En aan de andere kant, er was een tweet laatst van Hans-Jaap Melissen... die zit daar veel in Syrië, een Nederlands journalist... die schreef, het militaire gedrag van Assad ziet er steeds wanhopiger uit... en de rebellen steeds meer islamistisch. Hmm. Is het, en dat is dus beeld wat wij krijgen. Hè? Dat, die mensen hmm. ook steeds, dat er steeds meer eh, jihadistische strijders hmm. naar Syrië trekken. Is, is dat ook iets wat volgens jou niet correct is? Is dat in ieder geval anders dan wat jij hoort? Ja, dat, dat, nou, dat, dat de oppositie een islamitische kleur heeft gekregen, dat klopt wel. Maar dat is niet gek voor de regio waarin het in alle revoluties ook gebeurd is. Uh, het, is wel, uh, het, het ligt wel, wel erg ingewikkeld. En het is ook voor mij moeilijk om, om te begrijpen... en voor heel veel mensen moeilijk om te begrijpen... hoe deze, hoe deze ontwikkelingen zullen verlopen. Uh, wat je zegt over Assad als vrededictator... Uh, Syrië was lange tijd het enige land in de regio wat stabiel is gebleven. Uh, waar, waar veel minderheidsgroepen een, een stem in de, in de regering hebben gehad. En wat redelijk uh, onafhankelijk een uh, land is in de regio wat, wat voortdurend in oorlog is geweest. Uh, dus ik zie in het beeld van een vrededictator wordt in die landen... En ook in Syrië zelf, uh, lang niet altijd gedeeld. Maar er was toch wel een enorm uh, groot apparaat hè? van, van geheime agenten. Heel veel, uh, hoe noem je dat, uh, mensen die elkaar in de gaten. Heel, heel veel mensen Stop. die opgepakt werden en zo. Ja, ja Dat is dus altijd, ja. altijd geweest onder dat... Uh, ja, versie. Syrië staat bekend als een, als een groot uh, Spionagenetwerk. Uh, ja, in, in iedereen het let land. op iedereen en ja. iedereen uh, verraadt iedereen en iedereen ja. wordt opgepakt. En, ja, nee, en het, is het is geen vrij land. Het is niet een land wat wij als een democratisch land zien. Ja. Uh, de mensenrechten, de waar zaten de mensenrechten schenders, uh, uh, zijn er heel veel in het land en, uh, en activisten worden in, worden van de gevangenis. Dat is waar, maar. Um, Assad is niet, het is niet één persoon een slechte man. We praten over een heel systeem wat jarenlang in stand is. Ook, nu worden er nog steeds gewoon ministerraden gehouden, er zijn nog steeds ministers van volksgezondheid, er zijn nog gouverneurs, burgemeesters. Het, het systeem draait nog en het ja. heeft ook heel lang kunnen draaien. En mensen zijn heel veel lang hebben gelukkig in Syrië gewoond. En het dat, dat, dat, wishful thinking van, van Westen, van Assad gaat verdwijnen. Hij verliest macht, hij wordt wanhopig. De slag om Damaskus gaat binnenkort beginnen. Dat is niet, niet reëel. En op het moment dat dat wegvalt, is het niet één persoon die wegvalt. Maar een heel groot systeem met heel veel ambtenaren. Die niet allemaal slecht zijn. Nee. En er zijn hele capabele mensen uh, die voor de Syrische overheid werken. En uh, dat zijn. Uh, dat is natuurlijk met alle revoluties dat een heel systeem dat als het wegvalt... zal dat heel lang duren voordat het weer wordt opgezet. Um, dus het is een heel ingewikkeld en uh, lang, uh, lange ontwikkeling. Ja, maar jij zei dat zal niet gebeuren. Want ik, ik, ik, aan het begin van de uitzending, zei ik van... Uh, er gaan steeds meer stemmen op dat hij het uiteindelijk niet gaat redden. Ja. Dat het onherroepelijk het einde van dit regime gaat worden. Maar daar ben je ja. nog niet zo van overtuigd. Nee, niet op korte termijn. Nou, wel ziet... nee, dat, dat, dat wordt ook wel... Ja, dat, ja. Nee, ja, Niemand uiteindelijk... zegt dat het heel snel zal gebeuren. Maar dat hij het gaat verliezen, dat staat voor veel mensen vast. Ja, en dat, maar dat zal niet zo snel zijn van, uh, vanwege de oppositie in eigen land... als wel de internationale omgeving die zoveel druk zal opvoeren om hem te verwijderen. Dus in, in Syrië is het niet alleen een, een landelijke situatie. Er zijn heel veel regionale factoren bij betrokken. Uh, landen in de Golf en Turkije, die heel erg... Uh, steunen om die, um, um Assad weg te krijgen. En dat zal de overhand krijgen. En daarom zal hij vallen. Niet omdat, ja. niet omdat uh, intern de oppositie sterker wordt. Maar, maar aan de andere kant, hoe, hoe, hoe islamistischer die uh, oppositie wordt... hoe minder steun die misschien ook wel weer krijgen van de westerse landen. Ja, ja, dat klopt. Dat, oppositie, ja, dat islamitische dat is heel moeilijk om in te zien. Het is ook niet naar mijn idee per se uh, gevaarlijk... Uh, je hebt de islamitische kleur van een soort ChristenUnie... zoals wij dat hier hebben. Of een, of een, ja, een soort anti-westerse tendens wat, wat, wat gevaarlijker is. Ja. Dus het, het hoeft niet per se slecht te zijn. En soms na een, uh, een fundamentalistisch seculier regime... wat Assad is, net als Ben Ali van Tunesië... krijg je altijd een tegenslag En die wordt dan extra religieus. En na ja. een paar jaren zal het weer vervlakkeren tot een soort balans tussen religie en uh, seculariteit. Maar jij kent de, de, de onlangs gekozen leider hè? van de oppositie. Ja, Moaz ja, Al-Khatib. Ja, hoe? Moaz die... die... Al-Khatib. Waar ken jij die van? Ik, uh, ik was niet enig hoor. Meer Nederlandse studenten die in de tijd uh, aan de Nederlandse instituut in Damascus studeerden, Die, uh, die kwamen met hem in contact. Hij, is een, uh, hij was een. Uh, een, een man die vaak in contact was met Nederlandse studenten... om te praten over islam en over religie. en Hij heeft ook uh, in Nederland een tijdje gewerkt. Um, en uh, ik deed ook onderzoek in, in Damascus en daar ontmoet ik hem. Okay. Ik, uh, en wat is dat voor man? Een charismatische man. Uh, een bevlogen man, een eerlijke man. En uh, wordt erg gerespecteerd uh, in, onder de lokale middenklasse van Damascus Hij... Uh, hij, hij is de strijd aangegaan met Assad op een, op een manier zonder het land te verlaten. heel veel opposanten op wonen jarenlang in, uh, buiten Syrië. Maar hij is blijven wonen ondanks dat hij uh, niet eens had met Assad. En vanwege zijn status is hij nooit uh, verdwenen, zeg maar. Hij is niet vermoord. Ja. <laughs> hij leeft nog steeds. En uh, hij is, ik zie hem niet als gevaarlijk. Hij, hij, heeft, hij vertegenwoordigt een nieuw soort islam. Het is een gematigde man. Ja, nou ja, gemat, het zijn ja, moeilijke niet. woorden. Ja. Dat klopt ook niet helemaal. Wat, wat... Het is een interessante man. Het is een interessante man uh, die, uh, die uh, ja, religieuze, uh, conservatieve waarden heeft voor, voor, voor, de, voor de samenleving, waar niet iedereen het mee eens zal zijn, uh, maar die uh, wel uh, een, een mode vertegenwoordigt van, van islam in de maatschappij voor veel uh, Syrische ja, en Arabische veel mensen jongeren. Herkennen zich in hem? Precies. Even terug naar de mensen die jij spreekt in die vluchtelingenkampen. Want wat voor verhalen hoor je verder over wat ze hebben meegemaakt? Hoe, hoe uh, wanhopig zijn die mensen soms of hoe verdrietig? Ja. ja, we horen veel verhalen. Ik hoor veel verhalen van kinderen. We hebben veel kinderen in onze klassen waarmee we uh, activiteiten doen en uh, ze maken veel tekeningen met waarin kinderen al veel bloed laten zien en vlaggen vertonen en. Uh, Syrië moet vrij zijn. Dat soort teksten... wat voor een kind zo jong ja. al heel gek is. Dat is dat ingefluisterd zo... duidelijk. Ja, in, ja Dus die zit, dat, die zit dus in een kamer... Met, met familie waar dat nieuws aan staat. Waar, waar enorme spanning is. En Er uh, dus is ook is er sprake van huiselijk geweld. en um, Kinderen verlaten in één keer de school. Of die kunnen de studie niet afmaken. En komen dan in Libanon, wat een hele onzekere situatie is. Veel Syrische vluchtelingen... vonden zich ook niet veilig in Libanon. Ze Zijn ook bang dat op ten duur de oorlog overslaat. De oorlog overslaat en daardoor het feit dat je een Syrische vluchteling in je dorp hebt... ook een politieke daad is. Dus dat die vluchtelingen ook weg zullen moeten gaan. Uh, ja, het is een moeilijke en onduidelijke situatie voor veel mensen. En als er, als er sprake is van huiselijk geweld, kun je dan iets doen? Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om, uh, om, om gezinnen binnen te komen... en. Uh, uh, het, is, het is vooral belangrijk om, om kinderen acti andere activiteiten te geven, waarin ze kunnen ontspannen, waarin ze even aan andere dingen kunnen denken. En uh, ook om uh, banden te leggen met de Libanese bevolking. Dus het, is, oh, het hele vluchtelingen, vluchtelingenhulp moet juist niet alleen geconcentreerd worden op vluchtelingen, maar ook op plekken waar ze wonen. Dus dat, dat, dat mensen het gevoel hebben: van ik ga hier naar school, ik, uh, ik woon hier echt en ik ben niet uh, voortdurend een, een gast. Ja. Hoe, hoe, uh, welke uitwerking heeft dat op jouzelf? De verhalen die je hoort, de beelden die je ziet? Ja, het is, een moeilijke, het, is, het is moeilijk om af en toe terug te gaan naar Beirut. Ik weet wel... Uh, vluchtelingen zijn niet altijd slachtoffer. Uh, niet zoals we ze altijd willen positeren die in een hutje wonen... en uh, afhankelijk zijn van onze donatie. Het, is een, het feit dat iemand vlucht betekent ook dat hij heel erg... Uh, moedig is om zijn land te ontvluchten naar een onzekere toekomst. Uh, dus die kan ook heel vaak zijn eigen weg vinden in het, in het gastland waar die, waar, die, waar die is. Die probeert ja. altijd veel werk te zoeken. Die probeert uh, zijn kind, de kinderen naar school te sturen. Het, het, ja, het, het zijn initiatiefrijke mensen dat ja. Precies, het zijn geen slachtoffers, het zijn initiatiefrijke mensen. En uh, dat zijn vaak hele sterke verhalen. Dus dat geeft me ook heel veel hoop. En uh, bevestigt ook voor mij heel vaak. Dat, dat het, het slagen van een vluchteling. is niet dankzij de hulpverlening. Het, het is dankzij de, de kracht van, van, van dat pers, die persoon zelf. Want wat is dan de beste manier om met vluchtelingen om te gaan? Dat is heel moeilijk. En, uh, en ik blijf er voortdurend in leren. <lacht> ik verander ook wel eens mijn, mijn ideeën erover. Wat ik vaak zie is. vooral dat internationale gelden. in een, in een gastland voor vluchtelingen. heel veel. Negatieve invloed ook hebben. Dat als er als ergens een groepje vluchtelingen neerstrijkt, waar dan internationale hulp voor komt, waardoor die vluchtelingen in tenten gaan verblijven, waardoor de wegen worden geopend, waaronder nieuwe scholen voor vluchtelingen speciaal worden gebouwd. Dat heeft een enorme invloed op de directe omgeving, wat die internationale uh, organisaties niet, uh, niet echt interesseert. En als dat vluchtelingenprobleem opgelost is, dan trekt dat allemaal weer weg. Ja, en, uh, dan blijven jullie bewoners die gevolgen, achter. Ja, de gevolgen blijven voor de bewoners. Uh, het is ook heel erg belangrijk, uh, zeker in Libanon, wat ik nu zie, dat, uh, dat hulp uh, eigenlijk van de directe omgeving moet komen. We hebben ook met Amel, waar ik werk, uh, uh, kledinginzamelacties gedaan voor, voor, voor vanuit mensen die in de buurt. En dat was een veel beter effect dan dat je voor, voor een paar ton een, een andere een ander, een distributie opzet. Ja, ja. Het is veel. Moet zo het lokaal veel, mogelijk, zo persoonlijk mogelijk. Ja, het symbolisch is veel sterker. Als je dekens uh, inzamelt namens de mensen en, en levert aan de mensen die het nodig hebben. Ja. Of, uh, of schoonmaakacties zoals om vluchtelingen brengen ook vaak uh, uh, moeilijkheden in de omgeving dat kinderen gaan bedelen op straat. En, dat, en voor, voor, voor mensen in de buurt is te, kan dat juist uh, tot kwaad uh, aanzetten. Ja. En mocht de situatie slechter worden in Libanon, uh, dan is het heel belangrijk dat die hostfamilies uh, die, die vluchtelingen zullen steunen. Ja, want hostfamilies zeg je nu. Zijn er ook mensen die gewoon uh, geen familie hebben in Syrië... maar toch mensen in huis halen? Ja, dat gebeurt ook. Werkt, werkt dat goed? Is dat een goede manier? Um, ja, het werkt voor korte termijn. Uh, de, maar de mensen dachten uh, enkele anderhalf jaar... al dat het maar één of twee maanden zou zijn. Mm -hmm. en, en vaak zie je ook dat, dat er een na de aanslag in Damascus... op de, op de defensieminister... Uh, waren er in één nacht 20.000 Syriërs uh, de grensovergang naar Libanon gegaan. En dus de volgende dag gingen er alweer 10.000 mensen terug. Dus mensen kunnen ook heel kort ergens verblijven. Mm -hmm. En dan kunnen de huizen worden opengesteld. En dan gaan ze ook weer terug naar Syrië als de situatie weer verbetert. Uh, maar op de lange termijn is het een, is het een moeilijke, uh, moeilijke situatie. Mensen kunnen dat niet ophoesten. Zo, zoveel mensen hosten en uh, voedsel betalen. En, en Libanon is ook duurder dan Syrië. Ja. Maar het is wel een hele, ook symbolisch weer heel sterk. Hè? Als je mensen in je huis haalt, zeker als je ze mm. niet kent, dan, dan zegt dat wel wat. Mm -hmm. Ja, dat, dat klopt. Ja, het, is een, het is een sterker gebaar dan gewoon uh, geld leveren of... Uh, ja, of tenten ergens neerzetten. Want dat is wel wat, dat gebeurt daar dus wel. Want in heel veel plek, of op heel veel plekken gebeurt het natuurlijk niet nee. dat mensen hun huis openstemmen. Nou, juist, juist ook omdat de Libanese regering niet uh, de vluchtelingencrisis... Uh, uh, aanpakt, in tegenstelling tot Tur Turkije en Jordanië... waar de regering enorme tentenkanten heeft opgezet. In Libanon is dat niet. Hm. Maar toch heeft het nog niet geleid tot een enorme militaire crisis. Dat komt ook omdat Libanese gastfamilies veel mensen hebben opgevangen. waardoor je dus de Er zijn wel wat tenten in de Bekaa vallei maar heel veel mensen wonen bij mensen thuis. Hm. Er zijn dus je ziet ze bijna niet, de vluchtelingen? <coughs> je wel? ziet ze wel meer en meer. Er worden nu zoveel meer dat er geen plek is meer in de dorpjes. De, alle, alles zit vol, uh, zelfs garages en dingen. Ja. De huren zijn ook enorm gestegen. Dus Libanon kan eigenlijk niet veel mensen meer opvangen? Nee, Libanon is zelf ook maar een klein land. heeft maar 4 miljoen inwoners... en heeft ook heel veel grote Palestijnse vluchtelingen... die grote druk leveren op de, op de maatschappij. En al die extra vluchtelingen erbij... het levert heel veel druk op voor, voor, voor de mensen die er wonen. En het kan weinig andere, nieuwe mensen meer aan. Ja. Hoe zie je nou de toekomst? Voor die regio? Uh, de regio in het algemeen? Nee, ja, nee, nee maar ik bedoel uh, Libanon-Syrië daar. Ja, uh, het, het, wordt, het wordt heel moeilijk. Ja, dus mensen zijn daar eigenlijk nog verbaasd over... dat het op heden nog niet geleid heeft tot directe problemen in Libanon. Er zijn wel vechtig, gevechten geweest, met name in de noordelijke stad Tripoli in Libanon. En men is ook wel... Uh, men ziet ook wel in dat in de toekomst ook wel meer zal gevochten worden in Libanon. Vanwege de situatie in Syrië. Het heeft een direct gevolg. Ook tussen Alawiten en Soenieten bijvoorbeeld. En christenen, Druzen. Ja, nou de christenen en de Druzen die houden zich uh, zoveel mogelijk erbuiten. Uh, die hebben een hele moeilijke rol. Omdat die een hele redelijk goede positie hadden onder andere. Assad, ja, dat zijn vaak aanhangers van Assad toch? Ja. Ja, omdat hij ze beschermt en, uh, en een grote rol uh, geeft in, in de zaken en de bestuurlijke wereld. Het was hetzelfde met Saddam Hussein. En, en uh, dat wordt ook vaak niet uh, beseft in Europa. Dat uh, dit regime en, en ook het voormalige Saddam regime en andere seculiere Baath regimes... Uh, een soort... Uh, klasse vertegenwoordigde die niet gebaseerd was op sectarische of religieuze achtergrond. En nu de nieuwe oppositie en de nieuwe groepen... die zullen veel meer een, een, een religieuze of een politieke agenda hebben gebaseerd op, ja. op de afkomst, op tribaliteit. Ja. Maar wat, wat mensen in Libanon bezighoudt, is het dus eerder de strijd die daar dreigt te uh, ja. ontstaan... dan het einde van de strijd in Syrië zelf? Ja, het is heel ontvlambaar, de Libanon. Maar Libanese zijn ook wel gewend geraakt om te leren... met onzekerheid en, uh, en mogelijke oorlog. Ja. Tegelijkertijd hebben je er ook nog in uh, rekening mee... dat een oorlog weer kan beginnen in het zuiden van, uh, van Libanon met, uh, met Israël. Maar men zegt nu in Libanon, als je erover praat... wanneer gaat de oorlog beginnen? Libanon zegt, nou, de, de machten die erom gaan... die hebben besloten dat het nog geen tijd is voor oorlog. Ja, en Hezbollah staat aan de kant van Assad. Want dat is wel een vrij extreme organisatie, toch? Of ja, religieus. Precies, dus dat, dat, dat zijn de complexiteiten van het Midden-Oosten... dat seculiere leiders belangrijke steun vinden... onder religieuze conservatisten. En, uh, en daarom is het heel moeilijk om te begrijpen waarom er banden bestaan. En zijn steun onder groepen niet gebaseerd op, op religie... of een gedeelde, uh, gedeelde politieke ideeën, maar gewoon uh, belangen... Dus jij steunt, jij steunt die, omdat jij tegen die bent. Dus, dus, en die, die banden die, ja. die bestaan er heel sterk in het Midden-Oosten. En voorlopig is dit probleem niet opgelost. Dat is nee. wel duidelijk. Sam van Vliet is de gast in Kaza Luna. Uh, uh, Het is niet jouw eerste land in, de, in het Midden-Oosten waar jij werkt. Je hebt ook in, in uh, Jemen met vluchtelingen gewerkt. Klopt. Daar ben je vanuit Nederland naartoe gegaan. Ja. Om te werken met, met vluchtelingen uit welke landen? Uit uh, Ethiopië en uh, Somalië. Want, met name. Somalië. Want die vluchten naar Jemen. Ja, ja in context. Waar, waarom gingen die daarheen? Ja, dat is een heel andere situatie dan Syrië en Libanon. Dus een, Syrië Libanon is een heel nieuw vluchtelingprobleem. In Jemen is er een oud-vluchtelingencrisis... Uh, uh, waar uh, veel Somaliërs uh, al sinds de jaren negentig de burgeroorlog naar Jemen zijn getrokken. Waar, waar de, Dode Zee, of de Rode Zee uh, steek je dan over. Ja. En die zijn daar terechtgekomen. En hoe is de situatie van die mensen daar in Jemen? Anders, heel anders. Dat, dat is echt uh, het, het, het beeld wat wij van tv kennen. Dus mensen in, in hutjes onder buikjes van, van kinderen. Ik werkte eerst in een vluchtelingenkamp in het zuiden van Jemen, nabij de stad Aden. En later heb ik in anderhalf jaar nog in de hoofdstad gewerkt met, uh, in, een, in een stedelijke setting. Uh, ja. Somalische vluchtelingen. Ja. En worden die mensen daar ook gastvrij opgevangen? Uh, minder. Minder. Uh, Jemenieten en Somaliërs verschillen veel sterker van elkaar. Somaliërs worden gezien als Afrikanen. Jemenieten voelen zich Arabier. Uh, dus die worden, niet, uh, die worden niet zo sterk. Die worden apart opgevangen. En wat je vaak ziet is dat, dat lokale regeringen... Het ook in Libanon en ook in Jemen hun handen afhouden van de vluchtelingen. En zeggen, de VN, dus in dit geval de UNHCR, is verantwoordelijk daarvoor. Ja. En dan komt de UNHCR met heel veel geld en middelen... en grote witte VN-auto's en kolonnes die gaat naar die vluchtelingen toe, maakt er een kamp van... en uh, geeft meer hulp aan die vluchtelingen... dan de lokale regering kan geven aan de eigen bevolking. Ja, ja. Dus die, die hebben het bijna beter, ook ondanks dat ze in die tentjes wonen? <laughs> dat wil ik niet zeggen. Maar in sommige gevallen zijn, zijn de verschillen heel gek en groot. Ja. In, in dat kamp waar ik werkte de, heeft het gezorgd voor, voor lokale spanningen... waarin de lokale tribes de, de wegen afzetten... en, uh, en, en uh, die de gingen tegenhouden ja. zeggen... als je ons geen elektriciteit geeft dan uh, krijg je geen toegang meer tot het kamp. Ja, ja begrijpelijk eigenlijk. Ook wel ja. een beetje. <laughs> um, waar, waar, tof, want dat, dat, zijn vlucht, dat waren daar vluchtelingen in Jemen, nu vluchtelingen in Libanon. Waarom vluchtelingen eigenlijk? Waarom werk je met vluchtelingen? Um, het is groeit vanuit Nederland. Ik ben in Nederland uh, gewerkt bij vluchtelingenwerk. En ik ben betrokken bij, bij, uh, geweest bij asielzoekershulpverlening en uh, schiphol, detentie, bezocht... Van asielzoekers die terug moeten naar hun ja. eigen land. Ik vind uh, vluchtelingen een, een, een. Ik heb er altijd in verdiept in, in vluchtelingenstromen. en vluchtelingenproblematiek. en verblijf van vluchtelingen hier. En hoe vang je vluchtelingen op? Hoe, uh, hoe, uh, hoe, hoe is hulpverlening het meest effectief? En uh, ben We, daar voortdurend mee bezig. Want geweest. jij hebt culturele antropologie gestudeerd. en ja. religiestudies. Ja. Was dat dan een beetje met het idee om met vluchtelingen te gaan werken? Nou, ik was toen al op gewillige basis bezig met vluchtelingen. En later heeft dat vluchtelingen. De, de meeste asielzoekers die me omgingen, kwamen ook uit Arabische landen. Dus daar kon ik ook mijn Arabisch mee oefenen in die tijd. Ja, ja. In de cel. En, uh, en daar heb ik ook hun vluchtelingenverhalen van gehoord. En zo heb ik me ook verdiept. Dus het is, een, een twee, het is bij elkaar samengegaan. Heeft dat ook met je afkomst te maken, met je opvoeding? Um, nou, uh, mijn, mijn achtergrond. Uh, mijn ouders hebben ook al veel met vluchtelingen uh, gewerkt. Ze hebben een soort veel opvanghuizen huizen, uh, beheerd en opgezet. Uh, niet alleen voor vluchtelingen, maar mensen die ook tijdelijk uh, in de maatschappij een, een beschermde rol nodig hadden. Um, en ik ben, ja, ik, ik ben altijd uh, van jongs af aan ook wel. Uh, is opengesteld voor hulp aan anderen die het minder hebben. Ja, ja. Het klinkt erg algemeen. Maar werd ja, maar je daar heel erg door gegeven? Ik bedoel, trok je dat leed erg aan? Nou, ik ben niet een, iemand een, die vanuit heel erg persoonlijk... emotionele warm hart uh, wil geven aan de medemens. Maar ik vind het interessant ook om, te, om te analyseren hoe hulp werkt. En dan daarin, daarin mezelf te ontwikkelen... Hoe, hoe, hoe hulpverlening het beste tot stand kan komen. Het is niet eens zozeer om die mensen te helpen, het is meer om jezelf te ontwikkelen? Nee, nee, zeker ook om de mensen te helpen. <laughs> nee, nee, ik heb heel veel persoonlijke verhalen en, en heb me dat heel erg aangetrokken. En, en verbaas me heel erg hoe, hoe, hoe in Nederland de overheid af en toe omgaat... met, ja. met, met mensen uit het buitenland. Ja. Jij, uh, uh, even naar Jemen weer, want daar werkte je met vluchtelingen... maar daar kwam je ook mensen uit de lokale bevolking tegen... Dat heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Waaronder één vrouw. Ja. Want je hebt je vriendin daar gevonden? Ja. Mijn vrouw inmiddels. Ja. Ja, ja we ja. zijn. Uh, ik, ik werkte in dat kamp en uh, ik had een internetwinkeltje opgezet. Uh, met uh, Somalische jongeren. dat ze zelf uh, geld konden verdienen en moesten computers hebben. En uh, liep een computerzaak binnen in Aden en daar zat zij achter de toonbank. Zij was de enige vrouwelijke directeur van een computerzaak. En. Uh, ja, we zijn vries geworden. M meteen? Nou, in de loop der tijd. <laughs> maar in Jemen zijn de seksen gescheiden. Ja. Dus, uh, Ja, de. de, de Tot ik van het elkaar kennen, dat uh, had een hele speciale ontwikkeling. Niet uh, vergelijkbaar met hier. Ja, in want hoe gaat dat dan? Hoe die, uh, Want die ouders, die denken, hey, Westerse jongen, wegwezen jij? Ja, want dus we hadden stiekem met dates op het strand. En. Uh, en leerden we elkaar beter te kennen en zij heeft heel veel interesse ook voor uh, hoe Europa het Midden-Oosten ziet en, en ik andersom dus we, we delen we leren van elkaar en we zijn aan elkaar gewaagd. Maar, maar jullie spraken dan af op het strand met afval je natuurlijk ook op als Westerse jongen met een. Ja dat was een apart stukje strand <laughs> met waar, heel veel boom. Ja heel veel boom maar <laughs> mensen elkaar niet konden zien. Nee daar kon ze ook uh, daar kon ze de hoofd ook afdoen en uh, daar kon ze. En dat deed ze dan ook. Uh... Ja, ze in, dat, haar in, hoe is dat? Als, dat lijkt me, hoe is het als een me vrouw me voor het eerst een hoofddoek voor je afdoet? Nou, we, we moeten daar niet... Nee, uh, nee, we nee, dan moeten we dan we wel een beetje romantisch zijn. <laughs> ja, je kan er wel romantisch over Het is wel romantisch. Maar we, we concentreren heel erg hier in Nederland op de hoofddoek. Valt mij op. Dat, uh, ook als er af en toe bezoek uit Nederland uh, in Libanon komt... merk ik ook van... Uh, oh, je draagt geen hoofddoek, ja, draagt wel te dragen van een hoofddoek is niet... Per se een religieuze uiting of een induiding van dit verberg ik. Het is gewoon een soort. kan ook voor heel veel mensen fashion zijn of het kan ook uh, een gewoonte zijn. Maar goed, jij zegt net daar achter die bomen kon ze maar afdoen. Op andere <laughs> plekken niet. Nee, maar dat is omdat je me niet, uh, niet gewend bent om vrouwen zonder hoofddoek niet te zien. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het voor de vrouw. als die mannen gewoon normaal zouden reageren. dan zou ze liever geen hoofddoek krijgen. Ja. En voor heel veel mensen is het ook niet zo heel belangrijk. Is het als hier, hier ga je draag je dragen een jas als je naar buiten gaat? Ja. We hoeven daar niet de religieuze druk op te leggen. Niet er moeilijk over doen. Maar <laughs> goed, uiteindelijk hij ging wel af en jullie gingen ja, wandelen. En ja. op een gegeven moment ben je daar ook bij die ouders geweest, neem ik aan. Ja, nou, haar, haar moeder, haar ouders zijn gescheiden. Uh, ze heeft een, uh, veel, veel zussen in de, in de familie. Een sterke uh, vrouwelijke familie. En dat heb ik meteen gemerkt. Uh, veel de heftige discussies gehad. En, uh, over? Uh, over, over de jodenvervolging en uh, over Bin Laden. Bin ja. Laden komt uit Jemen. En uh, over de rol van het Westen. En allemaal ja, wat, wat, wat, tot, wat verschillen van meningen vanwege de verschillende nieuws. He, het, het feit dat je zo lang verschillende nieuws krijgt... bepaalt ja. je, je, je denken ja, over de wereld. En als iemand uit het land komt en tegen andere dingen gaat verkondigen... dan raak je, je wereld in een war. Maar, maar durft je ook tegen je, groot, je schoonmoeder in te gaan... Ja, ja, we ja. hebben hele leuke uh, open gesprekken. En zij is ook heel geïnteresseerd uh, in hoe dingen gaan. Maar ze, heeft vooral, ze vindt het vooral belangrijk dat haar dochter een, uh, een goede man heeft. En wanneer uh, constateren ze dat jij een goede man was? Of ze uh, nog steeds? <laughs> ik moest het op, op de hand vragen, officieel. Dus ik moest uitleggen waarom ik vond, vind dat ik een goede man ben. Dus ik moest, het, ik moest er zelf over nadenken. Ik moest mijn woorden vinden in het Arabisch. emotioneel... Uh, uh, gelegenheid is, was dat moeilijk. Uh, maar zij heeft me af en toe geholpen. Waf hij dan? Uh, met het vertalen. En uh, ik heb argumenten geleverd. Waarom ik denk, ja, het was een, een soort Wat waren jouw argumenten? Waar, waar heb je ermee overtuigd? Uh, nou, dat ik een constante factor was. Dat ik er zeker van ben dat het een uitdagende relatie is. <laughs> ja, een uitdagende relatie? <laughs> ik weet niet of dat een aanbeveling is. Ja, dat was het. Ja, dat was het wel. En, dus, en maar dus, het werd geaccepteerd. En jullie zijn vrij snel getrouwd. Maar dat ja. is misschien omdat het dat makkelijker maakt om de nou, om te gaan in het openbaar. Ja, klopt. Dat klopt. In Jemen maakt het allemaal een stuk makkelijker. En, uh, maar er was ook een revolutie aan de hand in Jemen. Dat was een uh, trouwen in revolutietijd. De, um, Ali Abdullah Saleh was, uh, was demonstraties aan het neerslaan in Sanaa, in ja. Aden. En, uh, het land was in Web, rep en roer. Dat is, dat is die, die andere... Uh, nou ja. Macht hebben die al heel lang aan de macht is. daar. Ja. Hij is nu weg inmiddels. Nou, hij is niet echt weg. Of officieel maar, weg. Zijn maar niet meer aan de macht, nog... toch? Niet echt, maar hij is nog steeds president van zijn partij. Het hij... ah, okay. zou me niet verbazen als hij ala Berlusconi over drie jaar en ik <laughs> Toch weer terugkomt. Het zou... zou niet gek zijn. Maar in ieder geval wilden wij trouwen. Wij wilden snel trouwen. En we hadden belang dat de staatsinstituties... nog even zouden blijven bestaan. Zodat onze trouwpapieren zouden worden kunnen ingevuld. Uh, en uh, dat was gelukkig zo. <laughs> we hebben... De, eh, misschien iets van 250 ambtenaren hebben een persoonlijke stempel moeten zetten. Echt waar? Een goedkeuring van ons. Uh... die vonden het allemaal goed? Ja, uiteindelijk wel, ja. ja. En, en uh, hoe was zo'n bruiloft? Hoe was die bruiloft? Het uh, was heel speciaal. Uh, er kwamen familie en vrienden uit Nederland naar Jemen. De een grote verrassing was voor de ambassade. En er uh, konden eigenlijk geen buitenlanders meer Jemen in. Ze hebben nog via, via via gelukkig nog visa kunnen regelen. En uh, zijn naar Sanna en Aden gegaan. Gescheiden trouwerijen, gescheiden mannen, gescheiden vrouwen. En later wel een soort gemengd uh, feest van gemaakt. Waarvan ik heb geleerd om, om, om uh, conservatieve uh, traditie en cultuur niet uh, tegen te gaan, door er tegenin te gaan, maar door een vorm in te vinden waardoor je alternatieven biedt, uh, wat niet heel erg uitspringt. Ja, dat moet je nog bedoel? even uitleggen. Nee, nog niet helemaal. Dus je, je, want er zijn, het zijn uh, allerlei uh, gebruiken waarvan je denkt... nou, moet dat nou zo? Ja. Ook bij zo'n bruiloft? Precies. Nou, je, Jemen is een heel conservatief land... Ja. waar heel veel mensen niet uh, die conservatieve ideeën aanhangen... maar het accepteren en daar niet tegenin willen gaan. Ja. Uh, wij zagen erin dat het niet veel zin heeft... om uh, een gemengde huwelijk te doen en daar tegenin te gaan. Want dat hadden dan, jullie misschien zelf li liever gehad? Ja, natuurlijk. Maar dan was er veel... Uh, veel negatieve respons geweest van de familie en andere mensen slechter was. Haar. Zie je wel die Jemenitische vrouw, die neemt helemaal de westerse waarde over en uh, die is haar, haar Jemenitische identiteit niet meer waardig. Ja, ja. Uh, dus het was veel beter om juist volgens tradities te gaan, volgens de tra tradities te trouwen, zodat uh, andere mensen inzagen: van, Nou, het kan wel uh, uh, iemand met een. Uh, dus het is een beetje meebewegen en dan een klein beetje veranderen. Ja. En dan op het eind van de avond toch weer bij elkaar komen. Met precies, precies, daar leer je veel van. Ja. Ja. En staat dat dan ook voor andere gebruiken? Waar je, waar je tegenin zou willen gaan, maar waar je dan ook mee moet bewegen? Ja, ja er zijn natuurlijk veel verschillen tussen de verwachtingen van, de Arabische, van het Arabische huwelijk... de verantwoordelijkheden van de man, de, de rol van het gezin... al dat soort zaken waar, waar ik een andere achtergrond in heb. En uh, ja, daar gaan we nog heel veel over hebben. Ja. <laughs> ja. Dat is een uitdagende relatie. <laughs> ja, precies. Waarom zijn jullie uh, uit Jemen vertrokken en naar Libanon gegaan? Um, mijn vrouw wilde studeren in Libanon. Oh. En maar um, ook uh, was ik wel zat door de, de hele moeilijke situatie in Jemen. Veel onduidelijkheid... Uh, ik ben een paar keer half geëvacueerd in die ja. daar zat in het werk. Er zijn ook aardig wat gijzelingen volgens mij. Ja, in de hoofdstad. Ja. Dus ik was, ik was wel toe aan een, aan een midden- en het Midden-Oosten. Lekker rustig land. Waar je ook wel normaal kan leven persoonlijk kan leven. Dus ja. uh, waar ook meer diversiteit is. Voor jou is er meer vrijheid. Ja. En mist jouw vrouw Jemen? Ja, zoals ik Nederland mis. Maar Libanon is een hele mooi middelpunt tussen Jemen en Nederland. Ja. Het ligt er op allerlei uh, manieren een beetje tussen. Ja, precies. Ja. Goed, Sam, dit, zit, dit gesprek zit er bijna op. Ik ga even vertellen wat, uh, wat wij... Uh, ja, jij gaat zo meteen naar huis, maar uh, na ene gaat Casaluna weer door. En dan uh, hebben wij een vraag die, die voortkomt uit het gesprek... dat wij nu net gevoerd hebben. En wat ik graag van, mijn, van de luisteraars wil weten... is of zij misschien ook een, een vluchteling in huis zouden kunnen uh, nemen. Dus de vraag is, onder welke omstandigheden zou u een vluchteling in huis nemen, zoals dat dus in Libanon gebeurt. Op heel veel andere plekken is dat heel anders, maar in Libanon gebeurt het. Nemen mensen vluchtelingen in huis eh, niet, niet al te lang, begrijp ik... want dan wordt het weer lastig, maar in ieder geval worden die vluchtelingen in huis genomen. En de vraag is dus onder welke omstandigheden zou u dat hier of waar dan ook ook doen. 0800-1121, dat is het telefoonnummer 0800-1121. Het mailadres is kazaluna.ncrv.nl. En wij hebben nog een twitter eh, account heet dat geloof ik uh, hekje hashtag Casaluna goed Sam ho hoe lang denk jij in Libanon te blijven nog uh, nog wel een jaar of twee en dan en als maar als daar oorlog komt dan ik je... zou niet snel weggaan nee nee <laughs> oorlog is niet uh, nou ja nou mensen weten Jullie vaak komen waar er je allebei met, niet vandaan Nee, nee dat, dat is heel goed voor een, voor een huwelijk waar... We nee, dat snap ik wel. Maar als er oorlog is... heb je toch niet zo heel veel reden om er te blijven dan? Of, of is dat uh, te simpel? Uh... Nou, nee, nee, nee. Mijn werk uh, wordt dan juist uh, noodzakelijker. Een amel is er. Ja, het, wordt... het werk waar ik doe uh, is, is er juist in crisissen en emergencies. Maar het wordt ook gevaarlijk? Ja, op sommige momenten wel, ja. <laughs> maar dat zou je aandurven? Ja, nou, in Jemen was het ook niet altijd veilig. Ja. Mensen, je, je moet mensen in contact komen... En, het moet een goede, goede plek op de goede tijd zijn. Nou, zorg daarvoor dan. Dank u wel. Ja, en uh, jij bedankt voor de komst hier naar Kazeluna. Heel veel uh, plezier de komende kerstdagen in Nederland. En dan, wanneer ga je terug? Volgende week. Goede reis alvast en heel Dank veel succes je. met je werk en je vrouw met de studie. Dank. Sam van Vliet was dat gast in Kazeluna vannacht. Zeg ik nou van Vliet, klopt dat? Ja. Ja, sorry, klopt. We gaan luisteren naar de Moker van de AVRO. en zijn terug om twee minuten over één. Tot zo. Ik. ik ik ik ik ik en ik. Ik ben niet alleen. Carlos jij. CRV. Een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker. Amsterdam, de jaren zeventig, de strijd onder Wallen. Deel 11, achter de deur. Uh, ik heb hier nog een gebakken ei, voor wie is dat? Gadverfus. Ja, is voor mij. Uh, Eet jij gebakken eieren? Ja, en het liefst met spek.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 En daar is het altijd zo'n herrie. Ja, ik kom wel vaak langs. Freddy? Ja, Freddy? Volgens mij komt die knokloeg terug. Denk je echt, hè? Denk je dat nou nog steeds? Ja, ze wachten rustig op hun kans, maar geloof me, als die komt, grijpen ze meteen. En omdat het daar niet veilig is, blijf je hier. Nee, daarom ga ik naar het nieuwe pand.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 Kamer in de vrije vogel, die hou ik voorlopig aan. Hey, en mijn platen blijven hier. Voor als het misgaat. En je boeken? Ja, die laat ik ook hier. Voorlopig, hè? Hey, jammer dat je niet meegaat, man. Ja. Je kan een tijd nog komen, hè? Er is plaats uit daar. Nou, tot ziens. Oh, give me a big kiss. Ik ook. ik wil ook een bus. Adiós. Kus. Ik fiets wel even met je mee.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 Maar ik kon niet zwemmen. Ja, dat kon ik toch niet weten? Iedereen kan zwemmen. U heeft geluk dat iemand hem is nagesprongen. Nu ligt er een aangifte voor mishandeling. Anders was het doodslag geweest, of moord. Ik ben gewoon stom geweest. Nou, luister eens, John. Als jij mij nou eens op weg helpt met dat valse geld, hè, dan, dan match ik jou met deze zaak. Hoe bedoel je?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 Eerst zuip je je klem en als ze dan je kind komen halen, lig je aan de ging je nest te rotten. Het roept me dan stom. Wijf. Maak me dan wakker! Wie geeft de eigen zoon aan mee aan die klote kokers? Het heeft met zijn stomme haars is iemand in het water gegooid. Bijna verzopen. Of was jij er soms ook bij? Ja, ik, ik heb wel iemand horen, Tiria, maar ik heb hele John nooit gezien.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 Misschien begin ik wel een uh, biologische groentewinkel uh, in de kou. <laughs> ben ik benieuwd wat voor groentetjes jij gaat verkopen dan. Nee, dit wordt het magisch centrum van de stad. <lacht> en we moeten wel een gegroeid aanverzinnen. verzinnen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. De vrije schans. Uh, de regenboog. <lacht> het is de regenboog. Het oh, is geen basis <lacht> <lacht> <lacht> Even centraal. Hey, jongens. Allemaal komen. Even stil. Even stil, oh. ja, jongens. Even stil. Voordat we ons verliezen in allerlei plannen, moeten we het nog een keer hebben over die knokploeg. Ja, kijk, ik... Ik denk dat die luid terug zullen komen. Mijn voorstel is om ze in de val te ja, laten ja, lopen. Dat mee, wacht. nee, dat meedoen. Ja, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Hou stil! Ik weet dat de meesten van jullie tegen het gebruik van geweld zijn. Daarom heb ik, samen met Stefan, een plan bedacht. Een ludiek plan. De Bouters zullen trots op ons zijn. Die balk voor de deur die gaat weg. Maar boven in de halve stoppen we een aantal zakken meel. En zodra ze hier binnen dringen, dan openen wij die zakken. En dan... Ja! Ja, Lekker is